Ier mens heeft zo zijn eigen werk, van timmerman tot priester in de kerk, maar voor mij geldt dat niet, want waar jij...